11 uur, Martijn huis met het NOS-journaal. Mensen met een iPhone kunnen nog niet gealarmeerd worden... door het nieuwe systeem NL Alert. De overheid stuurt vanaf 12 november tijdens een noodsituatie... een bericht naar mensen in een rampgebied. Op de website Nederland Veilig kunnen mensen controleren... of een telefoon geschikt is voor het systeem. Bij de Apple-telefoon staat de melding... Apple iPhones kunnen NL Alert op dit moment niet ontvangen. Het is nog onduidelijk wanneer wel. Ook de Lumia-telefoons van Nokia kunnen de alerts nog niet ontvangen. De Egyptische bischop Tawadros is de nieuwe Koptische paus. In de Sint-Marcus-kathedraal in de Egyptische hoofdstad Cairo werd zijn naam getrokken uit een kristallen kom. Er waren drie kandidaten om paus de III op te volgen, die in maart overleed. Hun namen werden op papiertjes in de kom gestopt en een geblinddoekte jongen van 12 haalde één van de drie eruit. Volgens de kopten was de procedure daarmee in Gods handen. Het eerste kabinet Rutte had wel degelijk een imagoprobleem in het buitenland. Dat meldt nu.nl op basis van stukken en correspondentie... tussen diplomaten en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kabinet heeft altijd volgehouden dat er geen sprake was van een imagoprobleem. Uit de stukken die in handen zijn van nu.nl zou onder meer blijken... dat diplomaten de gedoogconstructie met de PVV nauwelijks uitgelegd kregen. Bij verschillende diplomaten zou grote behoefte bestaan aan handleidingen... om imago-schade te voorkomen. Dit jaar zijn er veel minder muggen dan vorig jaar. Onderzoekers van de Universiteit in Wageningen... plaatsten in een aantal tuinen zogeheten muggenvallen. Daarin zijn vergeleken met vorig jaar 70 minder muggen gevonden. De onderzoekers hielden dagelijks bij hoeveel muggen in de val zaten... en welke soorten het waren. Volgens onderzoekers zijn er waarschijnlijk veel muggen doodgegaan... door de vorst in het voorjaar. Het weer. Vanochtend droog en af en toe zon. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt 7 tot 10 graden.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 ING. Supporter van Spaarders. Dit is Radio 1. Welkom terug bij OVT, geschiedenis op de radio. We zijn er tot 12 uur met een gesprek over de Nederlandse ontdekker... Jacob Roggeveen van het Paaseiland. En om tien voor half twaalf in de documentaire serie Het Sport terug... het laatste deel van de Cuba-crisis, 50 jaar geleden. Maar eerst het volgende. Op deze dag, de 10e mei 1508, heb ik Michelangelo Beeldhouwer... van onze heilige heer Paus Julius II 500 pauselijke ducaten ontvangen... voor het beschilderen van de pauselijke Sixtijnse kapel... waaraan ik vandaag begin. Het zijn deze woorden waarmee Michelangelo... Tegen zijn zin in een enorme opdracht aanvaard. Hij schilderde een serie fresco's met taferelen uit het Oude Testament. die nu als de absolute hoogtepunten worden beschouwd van de Renaissance kunst. Hij deed daar vier jaar over. en dus de beroemdste kapel ter wereld bestond afgelopen woensdag 500 jaar. Er passeren jaarlijks zo'n 5 miljoen mensen de toegangspoort. en de meesten komen volgens mij naar Michelangelo kijken. Kunsthistorica Karen Braamhorst presenteerde dit week haar luisterboek. Michelangelo en de Sixijns Kapel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waarom moest die kapel er komen in 1508? Wat, wat, wat was ver buiten Michelangelo de opdracht? Ja, nou, de kapel die was er al. Die was al dat was een 15e-eeuwse kapel die ooit door Paus Sixtus was uh, gebouwd. Ja. Vandaar dat hij ook de Sixtijnse kapel heet. Was dat een paus. bijzondere paus? Behalve dan dat hij die, die kapel. Nou baad. ja, het was een, uh, ja, wel een bijzondere paus in de zin van dat hij een van de eerste Renaissance-pauzen was. En daarmee wordt bedoeld dat dat pauzen zijn die zich heel erg bewegen op het wereldlijke niveau. Dus, uh, nou ja, wordt gezegd, gewoon oorlogen voeren, zeg maar, en uh, macht uitoefenen. En hij was daar een van de eerste van. Uh, dus in dat, in dat opzicht is hij een uh, belangrijke paus geweest. Uh, uit een uh, belangrijke familie, de rovere familie. Uh, waar de latere paus Julius II ook van afkomstig is. En dat was ook een neef van paus Sixtus. En die heeft uiteindelijk besloten om de Sixtijnse kapel op te laten knappen. Omdat er een aantal scheuren waren ontstaan in het plafond. Nou, Die scheuren die, uh, waren ontstaan in een plafond dat... Blauw was beschilderd met gouden sterren. Dat was een hele traditionele manier van het beschilderen van een gewelf. Maar een die, die koepel die we kennen, die was er dus al. Ja, nou, het is ook niet zozeer een echte koepel. Het is een beetje een, een, een tongewelf, een, een afgeplat tongewelf. Ja. Dus uh, hij, hij buigt wel ietsje zeg maar, maar het is niet een echte koepel. Het is ja. ook een rechthoekig gebouw en de rechthoekige vorm. Dat, uh, ja, die zit dus ook in het plafond. Ja, maar even voor de helderheid: die, die Sixtijnse kapel is dus eigenlijk al veel ouder dan 500 jaar. Ja, die is in 1477 uh, gebouwd. Dus heel veel ouder ook niet. Maar uh, ja, van, uh, van dat jaar is die. Maar goed de datum die dus nu wordt op aangehouden, is de dag waarop eigenlijk Michelangelo klaar is en uh, ja, het plafond getoond wordt aan ja. het. Uh... Ja, dat plafond dat werd getoond 500 jaar geleden. Uh, op Allerheilige geloof ik. Dus dat is echt nog maar heel kort geleden uh, in het jaar. En uh, ja, dat was een, een fenomeen. Dat was uh, absoluut een hoogtepunt in de, ja, in de hele kunstgeschiedenis. Toen al? Toen schreef iedereen Toen al. al van, krijg nou niks wat we nou zien, dat ja. is... Ja, men, men was verbijsterd. Dat is eigenlijk het goede woord. Uh, zelfs uh, collega's van de man die waren verbijsterd over zijn, uh, ja, wat men noemde, terribilita. Dat was een, uh, ja, een soort van uh, graadmeter voor uh, niveau van kunst. Als je terribilita had, ja, dan kon je werken maken die ontzag opwekten die een beetje koud deden worden en uh, waar je uh, nou ja, verwijzerd door was... met een enorme kracht. En dat was totaal nieuw in een tijd waarin het hoogtepunt van de kunst... eigenlijk lag in het navolgen van de klassieke oudheid. Hè, als je een beetje goed uh, anatomie kon schilderen... en uh, mooi figuren kon aankleden met goed uh, geplooide kledij... in overtuigende houdingen, ja, dan, dan stond je aan de top. Dat was bijvoorbeeld Raphaël, een van de collega's en rivalen van Michelangelo die tegelijkertijd in het pauselijk paleis bezig was... in de stamzen, oftewel de kamers, de zalen van Raphaël... de privévertrekken van de paus, waar hij de school van Athene bijvoorbeeld schilderde. Hey. Is het de keuze van Michelangelo om die, die, die scènes uit het Oude Testament te halen... of is dat de opdracht die hij ook krijgt? Nou, dat is, dat, daar is wat discussie over. De opdracht um, die was eigenlijk redelijk vaag. Paus Julius II had een enorme voorliefde voor de klassieke oudheid... Dus toen hij besloot om dat plafond te laten decoreren... toen wilde hij eigenlijk een soort van abstracte schildering... die een beetje leek op wat men had ontdekt in de uh, uh, klassieke oudheid. De Domus Aurea bijvoorbeeld. Mm. Er waren allerlei klassieke motieven geschilderd. Nou, dat leek hem wel wat. Dus hij gaf aan Michelangelo de opdracht om iets vergelijkbaars te doen. En dan het liefst ook met een paar apostelen erbij. Er waren namelijk twaalf ramen in die kapel. En het leek de paus een heel aardig idee om daar dan ook... 12 apostelen bij te schilderen nou ja, Michelangelo hoorde dat idee aan en die vond het eigenlijk maar een beetje een armoedig idee en dat zei hij ook tegen de paus want de paus ontzettend verontwaardigd werd want het was nog wel een heet hoofd net als Michelangelo zelf overigens <coughs> dus dat was het eerste conflict al tussen deze twee ego's en toen heeft de paus gezegd van nou ja weet je als jij het beter weet dan zoek je het maar uit verzin maar wat ja. of dat helemaal waar is weten we niet uh, want het is heel gebruikelijk dat een hoftheoloog betrokken is... bij uh, de decoratie van een dergelijke belangrijke kapel natuurlijk. Maar aan de andere kant was Michelangelo zeer gedegen opgeleid in uh, Florence... bij de Medici-familie. had een enorme kennis van de theologie. Dus het was hem op zich wel toevertrouwd. En hij besluit dan uiteindelijk om scènes uit het Oude Testament te schilderen... omdat hij zo mooi aansloten bij wat er al op de muren stond. Hè, die muren die waren al beschilderd in die 15e eeuw... toen die kapel net opgeleverd was... En die betroffen scènes uit het leven van Mozes en scènes uit het leven van Christus. Ja. Nou ja, dat, dat was eigenlijk een hele mooie uitgebreide cyclus. Uh, Oude Testament, Nieuwe Testament. En Michelangelo leek het een goed idee om dan nog één stapje terug te gaan in de tijd en Genesis te schilderen. Ja, de dat bekende onderwerp. De bekende vinger. <coughs> ja, de schepping van Adam Vingers. is natuurlijk een icoon geworden. Die, die herken je alleen al als je die twee handjes ja. bij elkaar ziet, dan weet je onmiddellijk waar het vandaan komt. Dus zie je meteen die hele schildering voor je. Dat is dan een uniek gegeven natuurlijk. Absoluut. En eh, nog heel eventjes, die, die 500 ducaten die hij voor krijgt, uh, hij, hij schijnt er niet zo'n zin in gehad te hebben. Is dat goed betaald? Is dat, uh... Nee, maar die, nou, die 500 ducaten was een aanbetaling. Oh, oké. Okay. En dat, hij heeft er uiteindelijk 3000 ducaten voor gekregen. En het was een leuk bedrag hoor, voor hey. zijn tijd. Maar hij heeft er hij heeft wel afgezien, hè? die vier jaar is een duur komen te staan. Ja, hij had er inderdaad, zoals hij al zegt, helemaal geen zin in. Hij was eigenlijk ingehuurd uh, voor het maken van een grafmonument voor paus Julius II. Een hey. enorm megalomaan pro project. Een soort mausoleum moest het worden, zoals keizer Hadrianus had gehad. En, uh, he, dus echt weer die klassieke oudheid, zeg maar, die de paus zo interessant vond. Maar dat project ging niet door, omdat dat uh, mausoleum moest worden geplaatst in de oude Sint-Pieter. Maar die oude Sint-Pieter was een vierde-eeuwse kerk en die was al bijna nou, die was verzakt en die was scheef. Dat was eigenlijk een gebouwtje van niks meer. Bepaald niet prestigieus genoeg voor deze paus, die toch wel flinke ambities had. Hm. Dus paus Julius II, die besloot toen om die oude Sint-Pieter eerst maar eens te laten slopen en dus na te gaan denken over een geweldig grote nieuwe kerk... een nieuwe Sint-Pieter. Oh, een masterstoet nog heel even terug naar, naar, naar Michelangelo... ter, ter afsluiting ja. ook, want alles mm -hmm. wat we meer willen weten... dat begrijp ik, dat is ook in jouw luisterboek te horen, ja. moet ik dan zeggen. Ja. Hè? Dus ja, We gaan iedereen ook aanraden om dat natuurlijk vooral uh, aan te schaffen... en, en te oh. doen. Mm -hmm. um, nog heel even over Michelangelo. Ik, ik begrijp dat we, we kennen dat hij op zijn plafond ligt. Hè. Er zijn ook genoeg films en, en, en boeken en weet ik wat allemaal gezien. En oh, ja. dan dat, dat schilderen van dat beroemde, die vingers waar we het net over hadden. Ja. Dat maakt dat hij daarna. Is, klopt dat nou, dat verhaal, dat hij daarna alleen nog maar omhoog kijkend kan uh, uh, uh, lezen en schrijven? Ja, hij, hij stond steeds op een steiger. Dus hij stond echt met zijn hoofd in zijn nek. Daar schrijft hij inderdaad ook over in brieven naar zijn vader. Dat hij de nek van een harpij krijgt en dat hij enorme krampen heeft in zijn nek en dat hij eigenlijk ook niet meer kan zien. Uh, en de enige manier waarop hij nog een brief kan lezen is om die brief echt hoog boven zijn hoofd te houden, oh ja. alsof hij naar het plafond kijkt. Ja, een van de mythes ik... die dus klopt. Ja, ja. Okay. hoe lang die kwaal heeft standgehouden weet ik niet... maar hij zal er de ongetwijfeld de last van hebben gehad. Ja. Of, ja. Nou, iedereen die meer wil weten over Michelangelo en de Sixtijnse kapel... lees of luister naar het boek Michelangelo en de Sixtijnse kapel. Hoe komen mensen daar aan, onze luisteraars? Uh, ze kunnen een boekhandel binnenstappen... en, en uh, als die niet de aanwezig de de is, dan de kan die besteld, besteld worden. Het staat ja. ook op <tus> onze website <tus> geschiedenis24.nl slash OVT. Heel, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dat de... Zeeuw Jacob Roggeveen op eerste paasdag 1722 het Paaseiland heeft ontdekt. Dat is genoegzaam wel bekend. Maar hoe het nou kan dat deze jurist, een man die nooit gevaren had... die geen ervaring had met de zee, als een bijna oude man van 62... deze hachelijke expeditie ondernam... die hem uiteindelijk naar de kust van dit wonderlijke eiland heeft uh, gebracht... dat is tot voor kort was dat een raadsel. Nu is er historicus Rolof van Gelder. Hij heeft ook over Jacob Roggeveen een biografie, uh, biografie geschreven... Hij heeft uh, de 62 jaar die vooraf ging aan de expeditie onderzocht... Hè, en die weet waarom die ging en hoe het zo gekomen is. En, en dat heb je kunnen doen door een bijzondere ontdekking, is het niet, Rolf? Nou, verschillende ontdekkingen in archieven. En uh, ja, enigszins in het nieuws is gekomen een, uh, een lang gedicht over deze reis... Uh, dat nog niet bekend was van een van de opvarenden van die expeditie. Nou is staat daar niet heel veel nieuws in... maar het is wel een hele bijzondere tekst... die, die, die, ja, die ook ja, een zekere literaire waarde heeft... en uh, nou, niet onaardig is om te lezen. Maar die nog niet eerder nee, was nee, gelezen? Nee, het nee. is een, ja. Duitse, een Duitse tekst overigens. Ja. Dat is niet de plek waar je ontdekt hebt, neem ik aan... dat wat je schrijft in je boek... dat Roggeveen uiteindelijk vertrekt op zoek naar Zuidland... daar zullen we het zo verder over hebben... omdat hij zijn vader een belofte heeft gedaan... Nou, toevallig, deze, de man die dat gedicht heeft geschreven... Ja? heeft ook een, een tekst in proza nagelaten over, over deze uh, reis. Dus die heeft op hetzelfde schip, er waren drie schepen... diende deze man, deze Duitser, Berens geheten. En die heeft een paar jaar na die reis... behalve dat gedicht ook een, een, een lang ja, een reisverhaal geschreven. En daarin zegt hij... Roggeveen, Jacob Roggeveen, die had een vader die dit plan al had. En die vader had dat helemaal uitgewerkt, eind 17e eeuw. En uh, had ook toestemming gekregen voor de, van de staten-generaal. Maar dat plan is toen, we spreken nu over 1675, 76, niet uh, ten uitvoer gebracht. Hij kreeg het geld niet bij elkaar en bovendien ging die vader dood. Dat schiet niet op natuurlijk. En eh, deze Berens, deze Duitser, die schrijft in zijn reisverhaal... op zijn sterfbed heeft die vader aan zijn zoon of zijn zonen... hij had er drie gevraagd, jongens, ik, ga, ik maak het niet lang meer... willen jullie mijn plan niet vergeten en willen jullie dat, jullie dat ook ten uitvoer brengen? Nou, dat plan heeft dus veertig eh, jaar... In, een laag, in de laag ja. liggen. En, ja. Wat was het plan precies? Even gewoon voor de duidelijkheid. Waar, waar waren ze nou op zoek? De, het idee van dit plan, dat komt neer op het volgende. Um, je hebt de Stille Zuidzee. Dat is uh, zeg maar tussen... Uh, een enorm stuk aarde, aardbol tussen uh, Amerika aan de ene kant en Azië... en Australië aan de andere kant... In het noordelijk deel daarvan, daar voeren de Spanjaarden. En het zuidelijk deel, daar voer nooit een Europeaan. Daar woonden wel Polynesiërs op eilandjes, maar Europeanen kwamen daar niet. Als je op die kaarten kijkt van die tijd, dan is het daar blanco. Staat niets op. En er was een theorie, door geleerde geografen eh, ondersteund, die zei... daar moet nog een groot continent liggen. Een groot stuk land. Dat zou bewoond zijn. En als je daar contact mee zou leggen... dan zou je commerciële interessante uh, handelingen kunnen... Dus ze waren aan het ja, schat heeft... letterlijk naar een soort paradijselijk of een, een rijk gebied op zoek. Uh, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, dat heeft mythische proporties aangenomen. He, die Is... Zuidland, ja, ja er werd noemde. een hoop uh, over gefantaseerd. Dat ook wel, maar er waren ook uh, serieuze geografen die dat, uh, da daarin geloofden. Alleen om daar te komen... ja, het is radio, ik kan het niet op een kaart laten zien... maar om daar te komen moet je dus onder Zuid-Amerika door. Hè, onder Vuurland of door Straat Machelhaan. Dan kom je in die stille oceaan. Nou, Dat alleen al was uh, een levensgevaarlijke uh, reis. En dan moest je uh, ja, zo'n beetje westwaarts varen. En dan kwam, zou je op dat land stuiten... Ja, en dat, dat heet, en in die naam is verwikkeld de Australis, hè, maar dat is, daarmee wordt niet Australië bedoeld, nee, hè? nee, nee, nee. In het Nederlands heet het het onbekende Zuidland. En in, op kaarten zie je vaak de Latijnse aanduiding Terra Australis incognita. Maar dat is niet Australië, dat ligt veel westelijker. Dus het, als ze iets bedoelen, dan bedoelen ze Antarctica. Maar zonder nou, dat ze dat eigenlijk weten. Van Antarctica, of de Zuidpool, wisten ze, dat moet daar ijskoud zijn, daar kan je niet... Leven als mens, maar noordelijker van Antarctica en onder de Evenaar... daar lag dat grote ja, land. Dus ze waren naar, naar iets op zoek wat er niet was. Ja? Maar er was ook een dwingende reden, begrijp ik uit je boek... om een route te vinden onder dat Zuid-Amerika door. Hè? Want dat zou meer mogelijkheden openen dan alleen maar dat Zuidland. Dan zouden ze ook... Buiten de restricties van de VOC vallen, geloof ik hè? Ja, maar dat was niet. Die route kenden ze al hoor. Okay. De, er waren al Nederlanders geweest die hadden die route in kaart gebracht. En het was Roggeveens bedoeling helemaal niet om uh, uh, op de landen van de VOC, de gebieden van de VOC te varen. Maar hoe is het nou? Hoe het mogelijk dat, dat dit 40 jaar duurt? Dat hij op bijna pensioengerechtige leeftijd denkt, nou ga ik het doen. Wat, wat heeft hij dan in die tussentijd uh, dat ding onder in de la laten liggen, zoals je zei, dat plan? Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, zoiets doe je, doe je niet even. Dat is uh, A, financieel een enorme opgave. En B, moet je uh, een goed zeeman zijn, schepen hebben, bemanning die mee wil. Met de risico's van dien, hè? Je, je weet niet hoe, of je leven terugkomt. En hij is geen zeeman? Nee, hij is geen zeeman. Hij was een gepromoveerd uh, jurist... Dat is uh, op zichzelf bijzonder. Maar die 40 jaar waar jij het over hebt. Kijk, eigenlijk kwam daar niemand. Men liet dat gewoon maar liggen. In de 17e eeuw waren er een verschillende Nederlandse expedities wel geweest die kant op. Maar dat had tot doel om de Spanjaarden aan te vallen. of om een route naar, uh, naar de VOC-gebieden te, te vinden. Nou, de hele tijd gebeurde niks. Toen kreeg je die vader, Arendt. Arend-Roggeven En dan gebeurt er weer een 40 jaar niks. Maar rond 1700 komt dat Zuidland in Europa weer ja, uh, boven water. Ter sprake zou je kunnen zeggen. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat er nogal wat Engelsen en Fransen uh, die kant op gingen. Als kapers. Dus tegen de Spanjaarden. Die schreven boeken. Die boeken werden weer in het Nederlands vertaald. Zuidland speelde ook een rol in een aantal romans. Dus je zou kunnen zeggen, rond 1700 hing dat Zuidland weer in de lucht. Maar hoe kan het dan dat een jurist uit uh, Middelburg... Een, een, een man die in jouw boek wordt beschreven als iemand die eigenlijk voornamelijk rusteloos was... ruzie maakte, uh, geen makkelijk man, nee. uiteindelijk daar toch toe komt... Nou ja, er zijn wat, uh, laten we zeggen, algemene uh, randvoorwaarden, uh, verklaringen. Wat ik net zei, er is heel veel over dat Zuidland geschreven. Dus maar wat dat weten we over zijn motieven? Daar kom ik nu Daar op. Daar gaat het ja. om. Ja, um, dan kom je op het persoonlijke vlak. Hè? Dus afgezien van dat het in het algemeen mensen fascineren in die tijd. Hij had die belofte van zijn vader in zijn hoofd nog. Hij had in zijn... Verleden een aantal keren ruzies gekregen. Hij had in Batavia gediend in dienst van de VOC. Daar was hij op een bepaalde manier niet netjes behandeld. Men vond toch dat hij eigenlijk bepaalde dingen onverantwoord. Nou, dat hij geen vloot zou kunnen leiden. Daar komt bij dat hij verwikkeld is geweest in een. Uh, godsdienst, uh, religieuze Twist. conflicten in Zeeland, die liepen zo op dat was uh, binnen de gereformeerde kerk, dat de kerk, de gereformeerde kerk, naar de seculiere overheid liep, dus moet je denken aan de staten van Zeeland en de stadsbestuur van Middelburg en die kerk zei, ja, deze man moet weg, <laughs> oké okay. het is een, hij zorgt voor onrust, niet alleen in de kerk maar ook in, is hier een gevaar voor de openbare orde. In de stad met de Ja, ja, zegt dan zo'n overheid. Zo ging dat dan vaak. Ja, lossen jullie dat nou maar zelf op. Die, die, die, die religieuze twisten, daar gaan wij niet over. Nou, de kerk begon weer te zeuren. En uiteindelijk heeft de, hebben de burgemeesters, er waren er twee, gezegd... wij zetten deze man de stad uit. Dat kon. Het was geen proces, maar... je wij zouden het een algemene maatregel van bestuur noemen. Hij is de stad uitgezet. Maar hoe krijgt hij dan uiteindelijk uh, toch het geld bij elkaar... en de mogelijkheid bij elkaar om toch leider te worden... van een vloot van schepen die nou, op ontdekking gaan? Uh, ik haak even in bij het vorige. 1719 werd hij de stad uitgezet. 1720 Komt hij met dat plan? Ja. Nou, dat kan geen toeval zijn, denk ik. Uh, bovendien, zoals ik al zei, hing het in de lucht. Er was ook behoorlijk wat geld in de markt. Hij dacht natuurlijk, ja, wat moet ik nou? Hij had naar mijn gevoel een soort gevoel van... ik, ik moet wel laten zien dat ik niet zomaar iemand ben, hè? En toen is hij met zijn broer dat plan verder uit gaan werken. Zijn broer Johan, die woonde nog in Middelburg. En hij is toen naar de West-Indische Compagnie gegaan. En heeft gezegd, ik heb een meesterlijk plan. Kijk, hier heb je het. Jullie zijn niet goed wijs als je het niet doet. We gaan dat Zuidland ontdekken. En ik wil met vier schepen onder mijn bevel daarheen. Nou ja, zei de heren, uh, ja, dat is me nogal wat. Maar mo kom morgen maar terug. Dat is precies te volgen, die beraadslaging. En de volgende dag zei ze, dat doen we, het is goed. We gaan een commissie benoemen die jouw tocht uh, mee gaat voorbereiden. Nou, dat lijkt alsof dat uh, een fluitje van een cent was. Maar er zat iets achter wat ik ontdekt heb. Hoe kan dat nou zo vlug, vlug zijn gegaan? Um, dat zat zo. De, had, de WIC had een, de West-Indische... De compagnie had een directie natuurlijk van tien man... en de president van die directie was een zeeuw uit Middelburg. En niet alleen een uit, zomaar een zeeuw uit Middelburg... maar het was ook nog familie van de Roggeveens. Het was aangetrouwde familie. Ik denk dat die met z'n drieën dat bekokstoofd hebben... en erdoor hebben gedrukt. En zo die andere directieleden... er zat nog een zeeuw bij trouwens... Haven overtuigd. Prachtig. En dan is hij ja. 62 en dan gaat hij. En um, dan vindt hij uiteindelijk niet Zuidland, maar wel Paaseiland. Ja, ja, dat is een toevalstreffer en dat is een uitvergroting van zijn leven. Dat, daar is hij beroemd om geworden. En dat was ook wel bekend en zijn reisjournaal, zijn scheepsjournaal is bewaard gebleven. Maar die reis. Mag ik daar nog even iets over zeggen? Nou, ik, ik denk dat mensen dat vooral moeten gaan lezen. Ja, erover. dat denk ik ook, ja, <laughs> ja. ja. Want het is een hele ingewikkelde, uh, uh, eigenlijk wel gruwelijke reis. Die, het is die een absolute uh, mislukte, gruwelijke, dramatische reis. Van, waar Uiteindelijk, als ik nog even mag zeggen, van de drie schepen zijn er maar twee teruggekomen. En de helft van de bemanning, 240 man, heeft het niet gehaald. En toch de ontdekker van paradijs. Ja, absoluut. Just. Zeker. En om veel meer daarover te weten... moet u dus een boek lezen van Roelof van Gelder. Het heet Het Aarts Paradijs. En het is uitgegeven door uitgeverij Balans. Over de rusteloze Jacob Roggeveen. Dan is het nu tijd voor het spoor terug. Vandaag het laatste deel van ons Drieluik over de Cuba-crisis. In oktober 1962 ontdekten de Amerikanen... dat er offensieve Russische nucleaire raketten zijn geplaatst... op het eiland van Fidel Castro. In plaats van meteen Cuba aan te vallen... besluit president John F. Kennedy tegen het advies in van zijn militaire top... om een blokkade te leggen rondom Cuba... en de schepen tegen te houden die er nog met wapens onderweg zijn. En hij opent in het geheim onderhandelingen met Sovjet-leider Khrushchev... om oorlog te voorkomen... In Nederland worden maatregelen getroffen in geval dat het misgaat. Het water rondom de IJssel wordt vastgehouden... om de boel onder water te zetten in geval van een aanval van de Rus. 13 dagen lang balanceert de wereld op de rand van een heuse nucleaire oorlog. Op 28 oktober komt het tot een climax... wanneer de Russische schepen de Amerikaanse marine tegenkomen rondom Cuba. Ik weet niet of ik dat toen wist... maar de, die, die Russische schepen die kwamen op die bepaalde demarcatielijn af...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 Want toen zaten wij, en dat was natuurlijk ook dat signaal eh, aan de Sovjet-Unie. Want wij waren dat niet alleen. Maar dat gebeurde op al die Amerikaanse bases in Duitsland. Op de Engelse bases in Duitsland, die een atomaire taak hadden. Dat gebeurde in België, net over de grens. Eh, dat gebeurde in Turkije. Dat gebeurde in Italië. En dat gebeurde in het Engeland zelf. Dus er stonden wel honderden vliegtuigen, behalve die raketten die er ook nog waren... klaar om de Sovjet-Unie aan te vallen. Dat het echt ging spannen, dat was dus uh, rond 28 oktober. En toen voeren die schepen met uh, raketten richting Cuba. En wij werden ja, opgetrommeld om, uh, ik noem ze verhoogd paraat... Uh, alles werd ingeladen in de tanks. De persoonlijke spullen, onze PSU heet dat. Hier werden ook al mijn vrachtwagens geladen. De tanks werden afgeladen met munitie. Afgetankt. En we moesten aantreden op het appel. En de kapitein hield een reden. Dat er mogelijk uh, de rekening mee moest houden dat het uh, deze keer menig zou worden. Ik herinner mij zo dat wij uh, toch wel knap uh, nerveus waren. De tanks werden weggereden. We moesten naar de uitvalsplaatsen, dus niet op de kazerne. Dat was natuurlijk een te makkelijk doelwit. Dus ze werden met warmgedraaide motoren zonder op uitvalswegen. Dat duurde zo voor mijn beleving. Het is nu 50 jaar terug, dus ik moet even over nadenken. Maar ik denk dat zo'n beetje een nacht geduurd heeft. Voor de 13-jarige Otto Jongmans, de piloot Steve Netto en de dienstplichtige Ben van Laar... staat 28 oktober 1962 in het geheugen gegrift. Het is die dag pas één week na de toespraak van president Kennedy... De toespraak weer niet wereld inlicht over de raketbasis van de Russen op het eiland Cuba en de blokkade van militaire transporten. Our own strategic missiles have never been transferred to the territory of any other nation under a cloak of secrecy and deception. And our history, unlike that of the Soviets since the end of World War 2, demonstrates that we have no desire to dominate or conquer any other nation or impose our system. En de spanning is in de hele wereld tot het kookpunt gestegen. Wordt het oorlog of niet? En wordt het een nucleaire oorlog of niet? Alles lijkt neer te komen op de vraag... of de Russische schepen op weg naar Cuba om zullen keren of niet. Dat herinner ik me. En ik weet wel, die, die middag vonden we het vooral spannend. Je maakte wat mee. Hè? En dat was heel spannend. En ik dacht, ik geloof dat voor ons toen de, zeg maar, de sensatie een beetje overheerste... Maar in de loop van de dag en de avond moet ik het toch benauwd hebben gekregen. Want ik heb daar toen een uh, gedicht over geschreven. Ja, als ik dat nu teruglees, uh, dan zie ik daar toch angst. Dat ik toch wel erg in mijn piepzak zat. Dat kwam misschien omdat mijn ouders en vooral mijn vader... dat waren toen echt communiste vreters. Hè? De Russen, de Rooien. He, ik, ik was als jongetje van 13, 14 jaar, was ik echt doodsbang dat de Russen zouden komen. Dat, dat hij had mijn generatie. Je had daar zoveel verschrikkelijke dingen over gehoord. En ik weet nog wel dat toen in de, de tijd, he, dat dagblad De Tijd, stond een keer toen ik een jaar of 13 was, dat Nasser had Russische raketten geplaatst. En ik dacht, ja, nou komen ze. Doodsbedaald. Dus op het moment dat je denkt, ja, en nou gaat het tussen de Amerikanen en de Russen. Als we het al overleven, ja, dan komen ze hier ook misschien. Wildeen moet haar baby thuis laten... want ze moet naar haar ernstig zieke oma in Den Haag voor een paar uur. Maar dat kan, want haar man is thuis en luistert naar de radio. Ik dacht dat het juist de, de laatste dag was... dat het, de spanning het hoogst was. En ik kon... Als ik de baby voedde om tien uur, kon ik naar Den Haag reizen... en mijn grootmoeder bezoeken, daar een uurtje zijn... en dan weer met de trein snel terug. En dan moest mijn man de baby een fles geven... en die stond klaar in de koelkast. Nou, in die dagen waren mannen nog niet zo handig met baby's. Hij kon wel een luie voordoen en een fles geven... maar het ging hem allemaal niet zo geweldig goed af. Dus daarom moest ik ook weer snel terug zijn. En toen ik dus terugkwam, heb ik hem even gedag gezegd... en toen bleek de fles nog in de koelkast te staan. Want mijn man zat gekluisterd aan de radio en had eigenlijk nergens anders aandacht voor dan de spannende toestand. En was de hele baby vergeten. En hij heeft er niet onder geleden, maar het was natuurlijk toch wel uh, heel typerend voor de spanning van die tijd. Het was een dreiging van een, een, een wereldoorlog. Het leven ging natuurlijk wel gewoon door, maar uh, ja... Het was allemaal wel erg spannend. Piloot Steve Netto op vliegbasis Volkel leeft al weken met de gedachte... dat hij de atoombom onder zijn straalvliegtuig echt zal moeten gaan afgooien. Thuis staat voor zijn jonge gezin de auto volgepakt... klaar om te vluchten naar Portugal als het misgaat. Ik herinner mij heel goed... De 28e, toen het helemaal, dat was dus op die, op die zondag. Uh, ik zie dat ik ook vanaf de 24e tot, tot en met de, de 28e niet gevlogen heb. Dat betekent, en niemand vloog toen, omdat al die vliegtuigen klaar moesten staan. Hè, dus dat kan je dan weer mooi terugvinden in dat logboek. Uh, ik herinner me een uh, scène dat ik vanuit 312 Squadron naar zo'n standplaats van mijn vliegtuig ging waar een A-bom onder hing en uh, als je aan je standby begon, dan startte je het vliegtuig op om de motoren te testen. En daar zat ook een, uh, een knop in van het, uh, het brandstofsysteem en dat deden we een beetje om die Amerikaanse custodian die daar met dat machinepistool achter stond, een beetje op te sarren. Want dan deden we die switch een paar keer op en neer... en dan knalde die motor en, en die vet die donderde ze wat van, dat, van die vliegtuigvleugel af. Wat ik me ook herinner is dat we op de zondag... Het was daglicht... En wij zaten naar de tv te kijken. Kennedy komt op. En vlak daarvoor laten ze vanuit de luchtopname zien... dat die schepen om aan het draaien zijn. En op dat moment, nog voordat Kennedy iets gezegd had... hoorden wij twee kilometer verderop, waar dat andere squadron zat... een gejuich van al die andere vliegers, van dat squadron die daar op stand bij zaten. En wij begonnen ook gelijk hooray, want er viel een spanning, een loodzware spanning van ons af dat het zo te zien beteugeld was. The president of the United States, John F. Kennedy. I have uh, today been informed by chairman Khrushchev... that all of the I.O. 28 bombers now in Cuba... will be withdrawn in 30 days diensplichtig tankchauffeur Ben van Laar zit op 28 oktober met zijn peloton in en op zijn tank te wachten op een mogelijke aanval van de Rus op een uitvalsweg, ergens aan de Oost-Duitse grens. Nou, gaande de nacht hoorden wij dat het, uh, of, of misschien was het in de ochtend, uh, dat uh, de schepen terugkeerden en de spanning afnam. Toen... Nou, zijn wij weer in de loop van de maandag, denk ik, weer teruggegaan naar de kazerne, Alles weer uitgepakt. En ik ben toen de donderdag erop met de gegaan. weer naar Nederland voor een week. Nou, een maand later was ik uit dienst. Oud-minister van Financiën, Johan Witteveen, luistert met zijn vader naar de climax op de radio. En toen hoorden we, ja, die schepen die kwamen daar al dichterbij... En de Amerikaanse marine had die blokkade gemaakt. En wat zou er nu gaan gebeuren? Daar kwam de ontmoeting. En ja, wat ja, zou dat tot oorlog leiden? Dus wij zaten daar en, zeer bezorgd. En toen ineens kwam het bericht... de Russische schepen zijn omgekeerd. Dus toen was het, de crisis opgelost. En we waren zo opgelucht. Dat het ging nog heel goed. We waren zo opgelucht. Dat ze teruggingen. En nou ja, dat was dus een nederlaag voor de Russen, natuurlijk. En er is ook geen verdere crisis uit voortgekomen. Ze hebben dat opgegeven, dat plan. Dus ja, de, die, die situatie is verder blijven voortduren. Hè, van. Mutual assured destruction. Hè. Zo heet het. En dat moest. Beide partijen moesten steeds zo sterk zijn. Als ze het allemaal volledig konden verwoesten. <laughs> dat is ook een kankzinnige situatie. Maar het heeft goed gewerkt. U maar lacht er nu om, maar, maar was u bang? Ik vond het heel griezelig, ja. Ja, ik vond het heel griezelig. Mijn vader was nog banger dan ik eigenlijk. Ik ben niet zo. Ben, hij, hij was emotioneler dan ik. Maar ik vond het heel griezelig. Robert McNamara was minister van defensie tijdens de Cuba-crisis. Zijn analyse van de succesvolle afloop is achteraf heel simpel: mazzel gehad. At the end we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. We came that close to nuclear war at the end. Rational individuals: Kennedy was rational, Khrushchev was rational, Castro was rational. Rational individuals came that close to total destruction of their societies. Misschien speelde ook geluk een rol in het feit dat oncontroleerbare niet uit de hand liep, volgens politicoloog Peter van der Vlies. Als je kijkt hoe de crisis toch uiteen uit of, of fout dreigde te lopen op een aantal dagen, um, niet zozeer omdat uh, Khrushchev en Kennedy niet op het spoor zaten van we moeten alles dempen en zorgen dat we nu met elkaar eruit komen, maar gewoon omdat bepaalde zaken afgesproken zijn en gewoon doorlopen. Zo vond op de spannendste dag, een van de spannendste dagen, 27 oktober... een luchtsampling plaats van een U-2 boven, mee boven Alaska... vlakbij de, de grens van de Sovjet-Unie. En die raakte wat uit koers, kwam boven de Sovjet-Unie terecht. En had heel makkelijk opgevat kunnen worden door de Sovjet-Unie... als een laatste verkenningsvlucht voor een atoomaanval. Nou, als Kennedy had beseft dat dit soort vluchten plaatsvonden... dan had hij dat waarschijnlijk gecanceld op zo'n moment. Alleen, hij heeft het niet bedacht... En het loopt dus bijna uit de hand omdat je zo'n crisis niet maar tot een bepaalde hoogte kan controleren. De zoon van Sovjet-leider Khrushchev zegt jaren later... dat zijn vader niet goed had ingeschat dat de Amerikanen... een andere mentaliteit en een andere geschiedenis hadden dan de Russen. En dat ze daardoor totaal anders reageerden... op een vijandig leger vlakbij eigen grondgebied. The Cuba became to the Soviet Union the same as the West Berlin to the United States. Useless small piece of land, very deep inside hostile territory. But if you will not protect the small piece of land, you will lose your face. Your allies would not trust you. So you have to do it. So Khrushchev decided to send missiles there het diplomatic signaal. Don't invade Cuba, we are serious. Amerika-deskundige Hans Veldman is ervan overtuigd... dat een ander in het Witte Huis het niet zo goed had gedaan als president Kennedy. Hij kon ook heel goed opschieten met Khrushchev. En die twee mochten elkaar uh, zeer. En er zijn ook later brieven of toekomstbentje tussen Kennedy en Khrushchev. Is geopenbaard. En die Cuba-crisis zag je ook dat ze beide eigenlijk niet hard tegenover elkaar stonden, maar zich behoorlijk probeerde in te leveren... hoe de ander dacht over de crisis. Misschien te sterk uitgedrukt, maar hij had ook wel vertrouwen in Khrushchev... dat die ook wel normaal zou reageren en niet in paniek. En de Khrushchev had het ook wel van Kennedy. Dus die, die, die, die verstandhouding Khrushchev-Kennedy heeft een hele grote rol gespeeld veel groter dan wij spreken wanneer Nixon in het Witte Huis had gezeten. Want Nixon in Kroetshof, dat, dat ging niet he helemaal goed samen. Daar zijn wel voorbeelden van, uh, van te zien, ook op foto's en films. Dus dat heeft een grote rol gespeeld. Ik denk niet dat hij binnen kabinetsvergaderingen of in zo'n omgeving... zou gezegd hebben, goh, ik heb ook wel vertrouwen in de, in de president van Rusland. Nee, in tegendeel. En JFK staat niet alleen... Luns mag hem dan onbeschoft vinden, maar de broer van de president, Bobby... is zijn belangrijkste adviseur tijdens de crisis. Ze hebben het wel met z'n tweeën gedaan, maar Bobby is, uh, ja, is het al te ego van, uh, van John. Op het gebied van uh, politiek, maar ook op het gebied van binnenlandspolitiek. Uh, moet maar eens opletten, in films en in, in, uh, in zeg maar de overleving... kenden die dan nooit beslissing zonder Bobby. En kenden die overlegde alles met Bobby. Dus ze hebben het in dat opzicht samen gedaan. Maar Bobby was een driftkikker. En, uh, of kon een driftkicker zijn. En het is opvallend dat uh, Bobby in deze toch ook redelijk rustig bleef, relatief gezien dan. Dus in die zin hebben ze het wel samen gedaan. Ja. Maar hij, Bobby is de regisseur. Ja, ik, uh, nou, in de, er kunnen veel voorbeelden over Kenny uh, uh, uh, gegeven worden, waarin aangetoond wordt dat Bobby de regisseur is. Uh, met politieke verhoudingen, met name. Maar op dit gebied vind ik dat Kennedy uh, zelf ook een hele grote rol heeft gespeeld. En met name de rol van bedachtzaamheid en uh, toch wel ja, het overzicht willen behouden. Dus uh, ja, er komt toch ook wel veel van Kennedy zelf af. Binnen die, er was dus wel paniek in was, het Witte Huis. Er was grote paniek, ja. Uh, enerzijds omdat ook de, de, van, of, uh, de, de militaire chefs hadden behoorlijk toegang nog tot Kennedy... Dus die, die mompet vaak in negatieve zin uh, uh, over de Russen. Uh, nou, dat was de tijd van de Koude Oorlog. En er was echt een angst voor het communisme. Die was er echt. Uh, dan nog maar te zwijgen over zijn vader. Want die uh, moest niks hebben van die Castro in de achtertuin van uh, Amerika. Dus die uh, zweepte vaak ook zijn zoon op van de reageren op die Russen. En uh, uh, houd je poot stijf. Dus er stond van alle kanten wel onder druk om op te treden tegen die Russen. En in dat opzicht, vooral omdat in zijn persoonlijke omgeving heel veel druk uitgeoefend werd, vind ik het wel knap dat hij zo rustig is gebleven. En dan is er natuurlijk nog Jackie Kennedy. In het interview dat bijna een halve eeuw lag opgeborgen van Arthur Schlesinger, vier maanden na de dood van haar man, vertelt ze over haar ervaringen tijdens de crisis. Those days were. Well, I forget how many there were, were they 11, 10, something? But from then on it seemed there was no waking or sleeping and i just don't know which day was which but i know that um and i remember saying well i knew if anything happened we'd all be evacuated to camp david or something but i said please don't send me away to camp david you know me and the children please don't send me anywhere if anything happens we're all going to stay right here with you and uh, then i just want to be on the lawn when it happened ik wil met je en met je En de kinderen doen, je. hij zei dat hij niet send me away. Op het moment dat, dat, dat het wat intenser en wat gevaarlijker werd... moesten ze toch nog proberen om een normale indruk te maken. En toen de eh, leden van de geheime dienst is met, je met eh, Jackie en de kinderen nog gaan zwemmen. Dat hebben ze ook nog echt laten zien. Uh, vooral om te laten zien dat er geen stress was in de familie en in het Witte Huis... Maar op diezelfde dag zijn ze weggevoerd naar een uh, niet aanduist of uh, aan te wijzen plaats. En zijn daar gebleven tot de crisis voorbij was. En dan essentieel is eigenlijk, en dat is misschien wel aardig. Uh, op 29 oktober, dat was dus... De dag nadat uh, de speech van Kennedy geweest was dat die schepen waren omgekeerd... en dat uh, ja, eigenlijk uh, Khrushchev en Kennedy het met elkaar eens waren. En dan zie je, de wereld gaat gewoon door. Want ook op de 29 e vlieg ik weer opnieuw die dag. Dat was op een maandag. Uh, de 28ste viel toen op een zondag. Op de maandag vlieg ik weer twee missies om te oefenen met atoomwapens. Na 28 oktober worden de bommen in ieder geval nog niet opgeborgen, volgens Steve netto. Maar het water dat is opgespaard om het land langs de ijssel onder water te zetten, mag weer naar zee. Achteraf is het nauwelijks voorstelbaar, ook volgens kenner Erik de Rijer, dat er serieus is overwogen om de boel onder water te zetten. Ik zelf had het gevoel van ben ik nou geschokt toen ik in de militaire archieven een in instructie las. De instructie van Iedere brug en sluis is gereserveerd voor militair verkeer. Vluchtelingen dienen onmiddellijk naar nabijgelegen weiland gedirigeerd te worden... Toen besefte ik eigenlijk dat als de honderdduizenden mensen, 410.000 in het IJsselgebied... maar natuurlijk in de rest van het land ook ontzettend veel mensen op de vlucht zouden raken... zouden die geen kant op kunnen. En, uh, ik denk dat je op een weiland met aan de ene kant de aanstormende vijand... en aan de andere kant een verdedigende Nederlandse soldaat... dat je daar natuurlijk uh, kwestie van dagen is dat je echt omkomt... Dus ik had het gevoel van uh, al het, de, het bevel, de instructie... iedere brug en stuur is gereserveerd voor militair verkeer... dat dat aangeeft dat je met moed en wanhoop probeert Russische aanvallen tegen te houden. Dat doe je zo goed mogelijk. En voor de rest is er echt absoluut geen aandacht. Politicoloog Peter van der Vlies heeft ook zijn bedenkingen over de effectiviteit ervan. Kijk, zo'n IJsselinie is natuurlijk hartstikke mooi als het onder water had lopen. Maar als het conflict uit de hand was gelopen... bijvoorbeeld door een, uh, door een uh, invasie van Amerika op de stranden van Cuba... en daar teruggeslagen was met nucleaire kortafstandswapens... en vervolgens hadden de Amerikanen teruggeslagen... Uh, nou ja, dan, dan hadden, hadden ja, prachtig die IJsselinie, maar het had natuurlijk geen functie gehad. Dus het is ook de vraag in hoeverre... ik denk dat er wel het een of ander gebeurde, met het idee van we moeten wat... Maar of daar nu echt een grand plan zat waar we bedachten wat er moest gebeuren. Nederland was daar natuurlijk toch. En dat is wel interessant. Kijk, als het Cat staf, dan gaan de Amerikanen gaan gewoon. En de vraag is wat wij daaraan kunnen doen. Geconsulteerd of niet. We waren niet eens geconsulteerd. Maar als we geconsulteerd waren, is toch nog de vraag wat hadden we kunnen doen. Bart van der Boom, die de geschiedenis van de BB beschreef... is ook kritisch over het nut van alle voorbereidingen die in Nederland werden getroffen... om weerbaar te zijn in geval van een oorlog tussen Oost en West. De BB, de bescherming van bevolking, is een façade. Dat is de kern van de zaak. Dus die is er om een psychologisch effect te hebben. Die moet aan de tegenstander laten zien. Wij nemen de mogelijkheid van het voeren van de oorlog serieus en ze moeten de bevolking laten zien... u moet zich niet altijd wel zorgen maken voor zo'n oorlog... want als die komt, dan is nog niet alles verloren. En die beide psychologische functies die zijn bedoeld... om de afschrikking geloofwaardig te maken. Die werkt alleen maar als de tegenstander gelooft... dat jij bereid bent een oorlog te voeren. En daar is die BB eigenlijk voor. Dus eigenlijk had de BB vanuit, dat, vanuit die psychologische functie... had hij moeten mobiliseren uh, bij de Cuba-crisis. Dan had ze namelijk getoond... oké, okay, wij zijn wij zijn bereid om een oorlog te voeren. Dat, dat signaal zou je daarmee afgeven. En daar is eigenlijk die hele boel voor bedoeld. Bovendien was de BB zo opgezet... dat ze in vredestijd eigenlijk niet veel voorstelden. Maar in oorlogstijd zou je van alles kunnen gaan mobiliseren. Dan zou je auto's vorderen... en slaapplaatsen, en matrassen... en dan zou je mensen op gaan roepen enzovoort. Dus er was ook alsmaar... ...in de plannen verwerkt, je had dan die, die, die weken van dreiging voorafgaand aan een mogelijke oorlog... ...die zou je gebruiken om dat apparaat op te tuigen. Had het nog niet zoveel uit kunnen voeren, maar in ieder geval dat was toch de manier waarop men zeg maar, geloofwaardig probeerde te maken... ...dat je dan wel iets zou hebben. Dus eigenlijk hadden ze moeten mobiliseren, want de Cuba-crisis is een duidelijk geval van oplopende spanning... ...met de mogelijkheid van een oorlog, maar dat doen ze dus niet. The soviet government has stated that all nuclear weapons have been withdrawn from cuba and no offensive weapons will be reintroduced may i add this final thought there is much for which we can be grateful the unity of this hemisphere the support of our allies and the calm determination of the american people these qualities may be tested many more times in this decade but we have increased reason to be confident that those qualities will continue to serve de cause of freedom with distinction in the years to come. De Cuba-crisis als de allemaal eruit dus de wereld denkt dat het is opgelost dan is dat eigenlijk nog niet het geval. Want uh, tot 20 november blijft die crisis, uh, zeker na, tot 20, uh, rond 20 november... zie je die spanning nog weer heel erg toenemen. En dat gaat vooral om uh, welke wapens gaan we nou uh, vallen eronder. En, en Castro, of die uh, mee gaat werken. Hè? Die op een gegeven moment zegt Castro, ik wil geen vluchten meer. Geen controlevluchten die lagen overvliegen. Nou, die il 28, die nog op, uh, op Cuba staan. Die wil Castro eigenlijk niet vanaf. Dus je ziet die spanning toenemen. En je ziet dan dat er in de Amerikaanse pers veel over geschreven wordt. Op een gegeven moment wordt er ook geschreven door een krant dat de Kubanen bezig zouden zijn om die raketten in grotten te gaan verstoppen. Nou ja, en dan zie je dat Kennedy zoveel druk voelt van straks moet ik wat gaan doen en ik wil dat helemaal niet want ik ben in overleg, ik wil dat diplomatiek gaan oplossen. Maar je ziet hem langzaam groeien naar, ja straks word ik gedwongen door de publieke opinie om toch weer een maatregel te gaan nemen en hij roept dan um, of hij laat um, dan een van zijn uh, vertrouwelingen naar de, de krant gaan het is geen censuur, maar er wordt wel gevraagd willen jullie voort voortaan al jullie feiten, is bij ons komen checken voor je het gaat doen. Hij wil uh, zorgen dat die publieke opinie niet in het te hij ziet de spanning en hij ziet ook dat hij gedwongen wordt sommige dingen te doen waarvan hij denkt hij kan het beter niet doen. Voor de volkerenorganisatie ging de hoogste vertegenwoordiger Utant naar Cuba. Maar hij kreeg van Fidel Castro geen toestemming voor het door Khrushchev toegezegde VN-toezicht op de afbraak van de basis. Toen ging de Russische vicepremier Mikoya naar Cuba. Maar ook deze onderhandelaar en bemiddelaar van de Sovjet-Unie bij uitstek kon in de houding van de Cubaanse leider geen verandering brengen. Tegen de afvoer van de raketten verzette Castro zich echter niet. Ook de op Cuba aanwezige Ilyushin-bommenwerpers werden later naar de Sovjet-Unie teruggebracht. Ik kan me niets herinneren van, van, van, van, van toen het eenmaal over was. Het is helemaal weg. Ik denk nou van het moment hè, van hè, hè, ze gaan terug weet ik niks meer van. Ik geloof dat daarna... Uh, was de angst voor de Russen weg, want ze hadden toen die, die hotline. Hè? We, we zagen er allemaal een rode telefoon, een T-65, er in het rood bij. Hè? <laughs> ja, maar goed, en toen dachten we van... hè, nou, ja, een volgende keer kan het niet meer zo verkeerd lopen. Hè? En, en, en Kennedy en Khrushchev die hebben elkaar nou goed in de peiling... en dat komt goed. Ja, dat, dat wel. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Thank you en good night. Is uh, Enerzijds heeft hij de politiek heigen in zijn, in zijn nek. Hij moet laten zien dat hij kan optreden. Anderzijds is hij zich van bewust wat voor grote gevolgen... een fanatiek optreden heeft. En dat is de, de, de volgende stap. Het vermoeden is ook dat hij zich echt bewust was... welke grote gevaren uh, een conflict met de Russen uh, zou, zou kunnen hebben. En zo is later aangetoond, want 30 jaar later is een bijeenkomst geweest... tussen alle betrokkenen bij de Cuba-crisis. Ja, toen zei men ook van de Amerikaanse kant... het was veel gevaarlijker, veel gevaarlijker dan wij uh, konden vermoeden. Het aantal raketten was veel groter dan wij uh, hadden geanalyseerd. En de nucle het nucleaire gehalte was ook uh, echt uh, veel dreigender. En daar, dat was wel een ontdekking. En 30 jaar later werd er ook algemeen uh, gezegd... Door de, ja, door de opiniemakers van de wereld stond inderdaad op de rand van de afgrond. Dit was het laatste deel over de Cuba-crisis. Mijn dank aan al diegenen die reageerden op onze oproep... om herinneringen aan die dagen te delen. En zij die mij hielpen bij het maken van deze serie. In het bijzonder Wim van Tol, Ben van Laar, Otto Jongman... Steve Netto, Wouter Riedijk, Peter van Vlies... Johan Witteveen, Piet de Jong, Erik de Reijer, Bart van der Boom... Hans Veldman en Wil Deen. En wilt u de drie delen op cd maken? dan 13,50 euro over... op Giro 444-600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Cuba-crisis. 13,50 euro dus naar Rio.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 Uh, nou, wat je op Precidus 24 uh, onder andere kan zien, zijn de beelden uh, van de Cuba-crisis. Uh, anders dan gebruikelijk besteden Polygoon bijvoorbeeld destijds heel veel aandacht in de bioscopen aan die crisis. En al die journaals die zijn uh, op de website uh, te bekijken met beelden in uh, uitstekende kwaliteit. Uh, verder uh, hebben we een leuke film uit 1918, gemaakt door uh, Willy Mullens: Hoe Men Geld Maakt in Nederland. Wel aardig in deze tijden van crisis misschien, want toen in 1918 zaten we ook in een enorme crisis als gevolg van die Eerste Wereldoorlog. De aardappeloproer was onder andere in 1917 uitgebroken en... Uh... Iedereen potte zijn geld op. Er was nauwelijks geld meer in omloop. Het werd zelfs verkocht voor meer dan het waard was. Zilveren munten waren meer waard dan de waarde die op de munten zelf stond. En zo probeerde men die crisis onder andere tegen te gaan... door een film uit te brengen waarin je kon zien hoe het geld gemaakt werd... en hoe het veilig bewaard werd bij de Nederlandse bank. En dat dus al in 1918. Verder hebben we uitgebreid aandacht voor Raoul Wallenberg... die afgelopen week... een uh, Eik geplant kreeg bij, de vredes, bij het Vredespaleis in Den Haag. vanwege zijn 100ste geboortedag. En we besteden aandacht aan het werk van fotograaf Co. Rentmeester. de enige Nederlander tot nog toe die in 1967 de World Fotoprijs won. En van hem kwam een boek met al zijn fotowerk in de afgelopen 60 jaar. Dat is allemaal te zien op geschiedenis24.nl. Marnex Koolhaas, hartelijk dank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVD voor vandaag. Straks, na het lange nieuws, de perstribune van Omroep Max... waarin Govert van Brakel spreekt met Frits Sissing, tv-presentator... en Jeroen Straathoffer, oud-schaatser. Dus na ons, de perstribune van Max. Wij zijn er weer volgende week. Nog een hele prettige dag vandaag. Dag.